Maar, uh, tenminste, dat hoor ik net van mijn collega's hier. Ja? Maar, je uh, hebt de nieuwe iOS 7. En je kan dan je hele telefoon bedienen met je hoofd. En ik zie het al helemaal voor me. Met je dat, hoofd? Er mensen, dat er mensen op straat lopen met ja? hun telefoon. Te knikken en op en neer te wijzen met hun neus of weet ik het wat. Maar in ieder geval, je kan dan door je camera ja. Ja, je hele telefoon bedienen. Ja, het is, het is grappig. Ja, ik oh, heb al oh, iemand... Of de mensen denken, wat vriendelijk iedereen. Ze knikken naar me. Ja, dat ja, is wel leuk. Het is wel goed voor de naar de wonderheid. Goed, uh, dit was Toebak Leef. We zijn de volgende week weer. Straks Antwoord Later. Bij weekend. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 De microfoons gaan weer open. En ja. zeer goedemorgen, Zandvoort. En Het is vandaag een 29 juni, Veteranendag uh, Landelijk. En wij doen vandaag de Goedemorgen, Zandvoort-presentatie samen met Dondergrebber. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen, Ben Zonderveld. Uh, overigens luisterde je naar uh, Triggerfinger met I Follow Rivers. Ja, hieruit blijkt dus weer dat de muziekkeuze weer gedaan is door Dondergrebber. <laughs> ja. Dat is altijd wel aanmoedigend. Ja. Met behulp van mijn vriend. Uh, Klaas Langerijs. Moet oh, ik even Ja, zeggen. die moet je dan dus uh, iemand vermelden. Die, uh, Wat ik ook nog die die erbij Ja, ik moet ook nog Joker uh, de Goede doen, want die ligt in bed koffie te drinken en naar de radio te luisteren. Maar de techniek wordt gedaan door Pascal van der Beek en Thomas de Jong. De redactie is gedaan door Gerry Rutte en Dief van Roosendaal. Uh, als we een beetje massa hebben, krijgen we koffie van uh, Gert van Kuik. <laughs> Zit er niet als, in. <laughs> nou ja, het is alles, hè? Want, uh... Uh, is zeker <laughs> ja, nou, nu zeker niet meer hoor. <laughs> We gaan het toch proberen hoor, want ik heb, al, ik heb er toch al koffie en water van hem gekregen. Uh, dat is wel het hele team, Don. Ja, dat is, uh, nou zijn we compleet. Ja, en onze eerste gast zit er ook al. Ja, die zit er ook al, want we gaan eerst even uh, praten met Gerard Scholten, de duinwachter. Daarna gaan we naar het open podium. Dan gaan we het hebben over de tandem Lotgenoten. En dan gaan we pauzeren en ja. na de pauze het politieke item. Dan gaan we praten over de blauwe tram. Ik noem het altijd maar het ex-gemeenschapshuis en de ja, problemen. De blauwe doen. tram gaat weer langzaam rijden, heb ik begrepen. Dus ja, ja, ja. Maar ja goed, we gaan het met Gert-Jan Bluis over hebben. Uh, muziekpavioen. Gaan we ook wat, over doen? Wat, wat gaan we allemaal doen? Ja. En de bibliotheek Zand wordt aan de slag met Scratch. Ja, speciaal pro project voor de jeugd. Oké. Okay. We zullen zien wie er allemaal gezellig bij ons aanschuift. En dan gaan we het ook hebben. allerlei dingen. We zien Gerard al met een bril op en een uh, struinen uh, in de duinenboekje. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen Gerard Scholter. Ja, goedemorgen heren en uh, dames en heren thuis natuurlijk. Um, een regelmatig item is Gerard Scholter, Dus ik ga ook niet vragen uh, of je iets speciaals hebt. Ik zou zeggen brandlos. Ja, brandlos. Nou, ik... ik, ik, ik, ik... Ja, die fles in ik... de ja, fles. Ja, ja, die is ja, fles. Ja. Ik wilde hier naartoe. Ik, ik fietste hier naartoe. En toen, voordat ik uh, mijn huis uitliep, zag ik deze fles bovenop een schoorsteen staan. Die heb ik ooit gekregen. Ja, voor de luisteraars thuis even een fles. Het is een... Ja, uh, een oud-Hollandse bruine fles. Ja, bruine fles. En er staat op uh, het drinkwater. En als je dan verder leest, is dit... Deze fles zou moeten uitgegeven worden 160 jaar geleden. Nou, geloof ik dat niet helemaal. En dat stikkertje te zien wat erop zit. En toen was... Uh, Jacob van Lenne, bijvoorbeeld, nog commissaris uh, van, van de Waterleidingduinen. Want we bestaan dit jaar 160 jaar. En, uh, staat de Waterleidingduinen? Ja, de Waterleidingduinen. De Amsterdamse Waterleidingduinen. 1 cent per en, emmer? 1 cent per emmer. Toen werd het namelijk 160 jaar voor het eerst uh, water verkocht in de Willemspoort of de Halenpoort in Amsterdam. He, dat is bij Westerpark. Voor 1 cent per emmer. En zoals het hier op de fles beschreven staat ook. Je mocht er ook echt niet meer als één, één MR meenemen, Want anders zou het een kort water zijn. Gerard, en, betekent dat dat er 160 jaar geleden een pijpleiding is aangelegd? Pompstations ingericht? Ja, toen, toen was de eerste. Maar het ging nog met uh, pompen, zeg maar met waterpompen. Ja, ja, die, 160 jaar geleden, elektriciteit was er waarschijnlijk nog niet. niet. Nee, nee, nee, dat nee, denk nee. ik ook niet. Nou, het werd ook met het boten was... vervoerd vanuit de waterlijn Duinen naar Halen. Ja, daar halen we trekvaart, ja, hè. Klopt. Ja. Met die watertonnen erop. En, en ik, die, ik vind uh... het ook wel een leuke. Ja. Niemand zal meer dan twee emmers tegelijk bekomen. Oh, twee emmers. Ja, ja, <lacht> kun je daar gaan. ja. ja. <lacht> Geweldige fles. Maar ja, het, het, het, het duinwater werd aangevoerd naar Halem en uh, daar verspreidt. Niemand zal meer dan twee emmers bekomen. Ja. Um, ja. Werd het alleen in Halem verspreid of nog Amsterdam wij, dan, hè? Ja. Wij. Dit ging naar Amsterdam, de ja. Amsterdamse Waterlijn Ja, uh, Nou, het was zo namelijk... Die, van Lennep, die Jacob van Lennep, die het initiatief had genomen... Die had een aantal pompen in Amsterdam gezet. Een stuk of 20, 30, 40 van die waterpompen. Daar konden mensen dus dat emmertje water halen... Ja. En uh, maar wie mochten, uh, wie mochten het niet halen, dat waren de rijke Amsterdammers. Er waren een aantal rijke Amsterdammers uitgesloten, want die wilden namelijk niet mee financieren aan het uh, graven van de Oranje Kom en het eerste pompstationnetje mm -hmm. hier in de Amsterdamse waterlijn Dus hij deed eigenlijk, ja, in plaats van de, de rijkere Amsterdammers, die het eerste er uh, plezier van hadden, deed hij juist voor de gewone Amsterdammers waterpompen aanleggen om toch beter en zuiverder water uh, te kunnen krijgen dan het water vanuit de vecht. Maar dan, uh, dan stuur je toch gewoon twee bedienden? Ja, dat denk ik. Ja, het zou... <laughs> <laughs> ja, met een paar centen, twee ja, centen. Twee centen, en, twee en emmers. emmers ja, ja, dat zal ook wel gebeurd ja. zijn. Denk ik. Dus ja. weinig, uh, weinig badwater, één emmer. Ja, nee, ik, ik weet niet wat... <laughs> ik denk dat het echt voor, voor het alleen voor ja het, het koken... On, ja ongetwijfeld alleen voor het, voor het drinken ja. geweest zijn. Hoewel men vroeger uh, smoorzaal bier dronk. Maar ik vond het toch wel even... Omdat we ja, leuk. 60 jaar, we zijn ja. het oudste waterleidingbedrijf van Nederland. Gaat men daar wat aan doen? Aan die 160-jarige jubileum? Uh, ja, nou, ja. ze hebben sowieso voor de waternetters zelf allemaal een, een, een sportdag georganiseerd. extra Ga jij sporten? En, ja. <laughs> Vertel. Als je, als, je, als, je me, als je me soms een duintje op ziet rennen, hè, dan probeer ik nog die kinderen van die lagere school bij te houden. Want ja, je moet toch nog altijd een beetje ja. jeugdig en sportief overkomen als boswachter. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. En, uh, dus Vooral ja, dat... als je, je achterstropen zou moeten, moet je natuurlijk wel een beetje conditie hebben. Ja, alleen die zien we niet zo heel nee? veel meer hè, de laatste tijd. Uh. Nee, we hebben trouwens eergisteren nog wel, Nou, toen moesten we ook nog pittig hard fietsen, want toen was er nog een... Uh, ja, dat mag ook niet hè, fietsen in de duinen. Je mag een heleboel, je mag lekker struinen ja. in de duinen, maar je mag er niet met een fiets in, niet met een hond in of wild kamperen. Maar er zijn uh, mensen die hebben toch een vergunning voor die fiets? Ja. Ja, we, ja, dat is soms wel eens ingewikkeld. Want ja. dan zeggen die mensen weer uh, van... Ja, maar daar fietst er ook een en daar fietst er een. Nou, we hebben inderdaad mensen die mogen op maandag woensdag fietsen. We hebben mensen die mogen op dinsdag donderdag fietsen. Mm -hmm. Die hebben allemaal een soorten platen ja. aan hun stuur hangen. We hebben de vrijwilligers die hebben een groene plaat aan hun stuur hangen. Hè, dat, bijvoorbeeld uh, vrijwilligers die uh, helpen met de Amerikaanse vogelkest te bestrijden. Of van de Vlinder werkgroep. Of uh, onderzoekjes uh, naar, naar uh, libelles. Uh, dus zo hebben we een hele groep vrijwilligers, iets van 180. En de andere mensen zijn uh, gehandicapten en dergelijke. Ja. Is dat een categorie ja. waar jullie de uitzondering voor ja, maken? Ja, precies. Daar hebben we iets okay. van 150 tot 200 uh, vergunningen voor. En dat ruleert wel een beetje, want mm. het liep een beetje uit de hand. Want anders werd het wel heel druk met fietsen. En het is juist fietsvrije duinen. Dat ja. is, uh, ja. Voor de rest mag er alles. Hè. Het struinen, dat is altijd zo bijzonder. Maar fietsen ja. is verboden. Jij... Uh... Vertelt altijd: als je wilt struinen, dan moet je een punt aan de horizon nemen. En je loopt maar gewoon dwars door alles heen wat je, uh, wat je, wat je ziet. Ja, is... Niet op het pad, gewoon hup, door die duin heen. Ja, ik, ja. En toen hebben we het ook eens gehad over, over herten die dan uh, helaas overlijden. en die laten jullie liggen. Ja, ja. Dat, dat doe je nog steeds. Het blijft zoals het is. Ja. En nu met, uh, met de populatie die redelijk groot is. Hoe gaat dat nu? Ja, 1800 stuks, hè. Zijn ja 1800, stuks. 1800 stuks zijn er geteld. Damherten. Damherten in, de, in, in april was dat mm -hmm. he, met de regio, regionale telling. Hè. Ja. Alle natuurgebieden tellen tegelijk. Dus we weten straks precies wat er in de hele regio zit. Nou, 1800 damherten zijn er geteld. Maar nu krijgen we wel weer de kalfjes. Hè. Die komen ja, ja. er allemaal weer bij. Hè. Ja. Dus uh, dat, dat wilde ik even goudig tussendoor zeggen. Dat is nu al spectaculair, als je nu lekker de duin in gaat, mm -hmm. nou, je kan je het bijna niet missen. Of je ziet daar een hinde met een, aantal, met, met een kalfje rondspringen. dus dat is altijd een prachtig gezicht. En als het goed is, krijgen we daar toch drie tot 400 kalfjes erbij. Hè? Wow. Daar, daar sterven er wel ja, weer een aantal zeg... van. Wat is, maar... wat, is, wat is het uh, nou, ik wil niet zeggen wat is het verloop, maar uh, 1800, daar ja. zitten oudjes bij, die gaan een keer dood, en ja. uh, je krijgt 300 nieuwe. Ja. Wat, wat sterft er eigenlijk af? Nou, er, er is in ieder geval een toename gemiddeld van uh, zo'n zo 20 procent. Dus uh, we hebben nog een vrij jonge populatie, dus mm -hmm. ouderen zijn er nog niet zoveel. veel. Er zijn he, nog ja, niet echt oudjes. Nee, niet, niet echt de hele oude. Alleen de afgelopen winter waren er inderdaad een aantal, een aantal gesneuveld door, uh, ja. door het nieuwe hek wat geplaatst uh, was. Jongere bokken ook. Ja, jongeren, maar het begon ook, het ja. begon ook bij de ouderen hoor, die okay. heel lang in die bronstijd hadden blijven hangen. Ja. Ja. Dus die hadden al voedseltekort ja. en toen stond opeens dat nieuwe hekker. Ja. Konden ze niet meer naar die, naar die sappige weilanden van die boeren? <laughs> en, en, ja. In vogelzang, die kant op Bennenbroek-vogelzang. Ja, daar, daar ja, lagen ze dus altijd op. Ja. ja, en, en, op, op de, ja, en de, de, dat kan nou niet meer. Dus dat was eigenlijk de hoofdoorzaak. Ja. Ik denk dus volgend jaar zou dat een stuk minder al zijn, want we waren dat gewoon gewend om naar die weilanden te gaan. Maar ja, dat was opeens afgesloten. Over uh, volgend jaar gesproken, eind van dit jaar moet de natuurbrug uh, ja. klaar zijn. Ja, Ik uh, zie daar uh, veel activiteiten. Er komt een stenen muur aan de zijkanten. Ja, en, uh, ja. De oprit is men al stevig mee bezig. Wat verwacht je daarvan als de herten het doorkrijgen dat ze naar de overkant kunnen lopen? Want naar de overkant is eigenlijk niet zo'n groot stuk, hè? Uh, nee, dan is het tot het spoor eigenlijk, hey, in, in het begin. En daarna zou je op het spoor... Ik weet niet hoe nou, hoog hekken langs het ze spoor Ze kunnen bij staat. de Keesomstraat al door een tunneltje de heen. Dat tunneltje, <laughs> ja. ja. Ja, dat is, ja, oh, nou. binnen de kortste keren zijn ze daar doorheen. Dat, dat weten ze nu. wel. Ja, dat, ja. oh, omdat je dat hek aan, aanhaalt. Hè, uh, het hek rond de waardlijn uh, nu is redelijk uh, hoog en goed. Bij, de, uh, bij het fietspad kan er van alles gebeuren. Maar oké, okay. nu gaat de... Eco-brug -brug gaat open. Hetjes die gaan die weg vanzelf wel vinden. Want ze staan nu al bij de graafmachine te kijken wanneer die klaar is. Ja, ze staan bovenop. Ja, ze staan bovenop, ja, ja, ze staan bovenop we... ja. te kijken hoe, het, hoe snel het gaat. Nu gaan we naar de overkant. Wordt daar ook een hek omheen gezet? Want ik, ik, ik fiets daar laatst doorheen en ik keek zo, zo omheen. Het hek is niks. Gewoon hek. Nee, nee, hek. Nee, dus gaat men dat veranderen of niet? Ja, ze gaan het veranderen gedeeltelijk. Bij de Zandvoortselaan. Laan ja? gaan ze wel van het... Het eerste deel komen hoge hekken. Dat ze in ieder dus geval... net achter de brug, zeg maar. Ja. Ja. ja. Dat ze in ieder geval niet gelijk weer terug kunnen springen op die Zandvoortslaan. Want dan krijg je weer ja. uh, hetzelfde probleem. En dan heb je zelf het grote probleem. Hoe is het beleid straks bij de PWM? Ja. En hoe is het beleid bij Waternet? Wordt wa op elkaar voorzien, Ja, stemmen, want Waternet is Amsterdam. En PWM is zelf de provincie en, uh, en de gemeente is hier. Maar het beleid bij PWN is betellen... En zijn we boventallig, dan gaan we de uh, ouderen en de zwakkeren zoeken en die halen we eruit. Ja, ja, dat, is, daar... dat is nu het beleid. Ja, daar is een beheersjacht ja, straks dat is een Ja. ja. En, uh, en dat is bij ons nog niet zo. Uh, Amsterdam die is wel heel druk bezig met van, uh, alles nog eens een keer op een rijtje te zetten. Maar die hebben ook altijd gezegd, we wachten eerst af tot het duin rondom in de hekken staat. Ja. En dat het ecoduct klaar is, wat het resultaat daar vandaan is. Uh, dan komen er wel, zeg, hè, dat is ook zo vaak in de volksmond wordt over gepraat, die hekken op het ecoduct. Maar er ja. komen wel hekken op het ecoduct, maar die komen eerst om die groen uh, uh, bosjes heen. Weet je, want De bosjes moeten erop gezet worden, die moeten eerst groeien die voordat groeien. ze gelijk kaal gevreten worden. Dus die herten kennen in principe, als het zo blijft dat er daar, uh, die, die, als het één, hetzelfde beleid is... Dan kunnen die herten gewoon daar inderdaad oversteken. En ik denk ook wel dat ze dat doen hoor. Want ze zoeken toch een nou, nieuw territorium. Ja. En daar is meer ruimte. Alleen als daar beheersjacht is. Ik weet niet wat herten dan doen. Want ze zijn enorm slim hè herten. Nou, of ze de, dan teruggaan. Ja, ze zijn, natuurlijk zijn ze slim. En wat ik begrepen heb uit, uit het Amsterdam verhaal. Is dat er nu wel uh, geschoten mag worden. Alleen herten die buiten het, uh, buiten het territorium zijn. Dus die, die, die uh, op straat lopen zal ik ja. maar zeggen. En er is, is hier ooit een keer een boswachter geweest, een duinwachter moet ik zeggen. Die was falikant tegen afschieten. Hij zei, maar als je dan gaat afschieten, moet je juist die herten nemen die buiten het hek zijn. Ja. Want die weten waar de gebakken aardappel liggen. Ja, ja, ja, ja, precies. En zo is het toch? Ja. Kijk, een hert wat altijd binnen het, binnen het hek blijft, die weet niet beter. Maar een hert wat eruit geweest is, en die heeft lekker die viooltjes opgegeten. En die zegt, van, nou, ik ga er weer heen. Ja, die weet het, ja. Maar gebeurt dat al? Dat, dat, ja, dat, dat, team, dat valwielteam is er sowieso. Ja? Hè? Dus de herten die gevaar opleveren uh, qua verkeer of in Zuid-Holland uh, voor de bollen, hè, schade. Ja, ja, ja. Die, uh, daar is beheersjacht op, oh, zeg maar. Die kunnen, uh, ja. En sowieso de herten die lijden hè, door ongelukken of... Uh, ja, dat is... ja Gerard, ik kijk even naar de tijd. Want je bent hier ook om te vertellen uh, waarom we nou eigenlijk het duin in moeten. ja Wat ja, daar, is er de daar, moeite waard nou, <laughs> <laughs> nee, want daarom begon ik al even dat... Ik, me, ik geniet de laatste weken weer het meeste van die, van die, van die jonge hetjes. Als je, dan, ja. uh, als je daar binnenkomt en dan zie je... S'morgen zie je dus... Ja, ik zie zelf even wat meer, omdat ik er wat meer ben. Ja. Dan zie, zie ik zo'n hetje, zo'n klein hetje, die ligt nog, hè, net geboren. Ja, uh, s'morgen, als het rustig is en, en je hebt geluk... en dan zie je zo'n hetje in de struiken... En dan heb ik mijn hele dienst. En aan het einde van de dienst, wat is er dan gebeurd? Dan huppelt dat kleine hetje al achter moeders aan. Hè? Ja. Achter die heen dan. In een aantal uren de tijd. Ja, en, lopen en, en, en... ja, dat is een prachtig gezicht. Ja. En, en uh, zo klein en nog zo kwetsbaar. En, uh, en schreeuwen soms. Hè, als je dan per ongeluk met je dienstauto tussen moeder en dat hetje komt. Oh ja? En dan, ja, gillen joh. Dat, dat je echt <laughs> denkt, dan ben ik er overheen gereden? Maar, dus dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel uh, aaibaar iets. Hè. En het is gewoon leuk als je dat tegenkomt. Uh, Los van alles wat al in de bloei staat nu. Hè? Want nu doen de vlieren bijvoorbeeld het heel mooi. Ja. Dat is een prachtig gezicht ja. door het hele duin heen. Maar ook andere planten zoals slangenkruiden, ossetong. Uh, ik heb zelfs uh, zonnedouw zien staan ergens. Maar ja, dat is een geheime plek. Hè. Dat, is, dat, is, dat mag ik niet zeggen nee, natuurlijk. Nee. Bijenorchideeën. Uh, ja. Dat is ook heel zeldzaam. Maar waarom is het een geheime plek? Nou... Je wilt het vaak... een, een beetje beschermen gewoon. Ja, nou, ja, ja, ja. er gaan er veel te veel mensen heen en wordt het platgetrapt. Ja, ja. Het is een heel klein plantje maar, ja. maar het is wel een vleesetend ja, plantje. Ja, ja. dus en heel zeldzaam heel in het natuurgebied. Ja. En, uh, dus ja, alles bij elkaar en met dat struinen erbij. Ja, mensen moeten inderdaad gewoon nu uh, lekker die duinen in. Als ik de duin in ga, loop ik een redelijk goede kans om dan uh, Damherten te zien. Nou, is sowieso. Want ja? ik, ik zeg altijd met excuses... jullie krijgen je geld terug als, je geen, als we geen Dammet hebben gezien. Ah. Dus zo ah, dat groot. is dus makkelijk lullen met 1800. Ja, zo. ja precies. <laughs> nou, dat zeggen de mensen dan ook terug. Jij, ja. jij lult wel erg makkelijk voor je ja, achter. Precies. Maar goed, dat, dat klopt ja. ook. Ja. <laughs> en uh, en uh, hoe, uh, hoe staat het met de vossen? Ja, die, ga, die, die vossenstand gaat waarschijnlijk vooruit. Want die hebben natuurlijk enorme lekkere maaltjes gehad ja? de afgelopen tijd. En wat we ook zien... Ja, dat is dan weer een beetje. Dat is eten en gegeten worden in de ja. natuur. In. Omdat er bijna geen reeën meer zijn. En ze pakten in het verleden toch wel uh, heel wat reekalfjes. Proberen ze het nu met damhertkalveren toch. Uh, toch? Ja, we hebben we toch verschillende Jongen, gezien. Er is een verschil in grootte. Ja, maar als ze nog liggen die eerste uren. Als okay. ze nog niet met moeders meelopen. <coughs> dan grijpen ze met hun kansen, die vos. Maar wat en vindt. Dit uh, wilde ik eigenlijk net al vragen. Wat, omdat jij zegt, ik rij met mijn auto tussen moeder en kalf. Wat vindt moeder daarvan? Wordt die agressief of, of ja, verdedigt het, die het kalf? Ja, die, die, die, die, die, die met die scherpe uh, hoefjes, ja. die, die, die verdedigt dan het kalf. Ja. Maar als ze zelf aan het grazen is, want ze sommeert als het ware die, dat kalf hier liggen. Hè, die ja. is dan nog reukloos en uh, ja geluidloos, dus het is, ze valt bijna niet op. En als het niet door hebt, en het, het is al te ver heen het kalf, door, ja, de, door, dat, door die vos, ja dan... Daar ja, kan ze er ook niks mee doen. Maar anders verdedigt ze hem. Dat hebben we ook. Zullen we dat, is een dat er ook op een film staan? Heb ik wel eens gezien. Ja, ze prachtige een prachtig gezicht. Hoor. Die vorst geeft er niet zomaar op. Maar die moeder, die, uh, met, die, met die hoefjes, vooruit trappend. En dan maar, gaat die vorst er toch eindelijk vandoor. Ja, dat, ja. Die, die kiest ja. dan weer eieren voor zichzelf. Ja, schuifing. mooi gezicht. Maar je ziet dus een verschuiving met de vorst. De vorst is natuurlijk altijd slimmer. Ja. En je ziet dat hij uh, van, uh, van de ene kalf naar het andere kalf ja. overstapt. En die heeft Hoewel ook die groter is. En die, ja. uh, en die heeft ook jongen, dus die wil wel. Uh, ja. ja. ja. ja. Ik vergeet nog één ding te zeggen. En natuurlijk is het ook mooi die twee Daphnes tegen te komen. Dat zijn de twee headers met hun borenkollies. Oh, ja. En die zitten ook hier in de ingang Zandvoortselaan. Bij het uh, Bunkerdorp in de buurt. Uh, of bij uh, Aalsgolfers uh, eiland. Dus Renbaanveld. Ja. Dus je hebt grote kans dat je haar ook tegenkomt. En ze is altijd bereid om wat uit te leggen over de schapen. Uh, over de borenkollie uh, Jan. Uh, de hond. Die, uh, die de schapen mooi bij elkaar houdt. Nou, er is weer een, een boel te zien dus. Ja, ja. Ja, zeker. Ik er iedereen uit. Ik heb zelf een <laughs> ja, weekenddienst. Dus, uh, ja, okay. Iedereen, iedereen dus uh, in dit drukke weekend gaat naar uh, de duinen En kan je dit weekend niet, ga je lekker volgende week of zo. Want er ligt weer een, uh, een struinen ja, in een de struinen. duinen. Die ligt weer overal bij overal uh, gratis, te krijgen. gratis te krijgen met een heleboel leuke excursies erop. Uh, ga lekker kijken. En zeker naar de, de jonge kalfjes kijken die, uh, die je kan zien. Dus uh, Gerard, bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, tot ziens in de oké Oké. Okay. Okay. Ja, Gerard scholt altijd goed uh, voor een mooi verhaal. Michel Fugin, een belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui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 Zit u een romance tot een lief... Michel Foucault, de bellies Ja, Er werd even gekeken wat het nou moet, zou moeten betekenen. Maar volgens mij betekent het gewoon een goed mooi verhaal. verhaal. Goed verhaal. Ja, mooi verhaal. Ja, wie ook een heel goed verhaal hebt, die kijkt een beetje beschrikken. Nou oh jee. Goed. Oh jee, wat gebeurt er nu? Anna <laughs> Mol, welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over het open podium in het museum... En je hebt een advertentie meegenomen. Uh... Ja, in het uh, blaadje van Culinair, Zandvoort Culinair, um, ja. staat ook vermeld dat er um, in het weekend uh, poppenkasttheater de, ja. uh, is uh, door Recreade. En het muse Zandvoorts Museum uh, uh, ja, heeft de ruimte beschikbaar gesteld. Uh, op zaterdag uh, wordt er, worden er twee voorstellingen gehouden. Vandaag dus? ...om vijf uur en om zeven uur. Is dat een beetje om, uh, om de kinderen even weg te zetten... ...zodat de ouders een beetje over het plein kunnen lopen? Ja, en ook om de kinderen gewoon eventjes uh, te vermaken. Maar ja, dat is regulier, hè? Dat is een, weer, een steeds weerkerende activiteit, dat, die poppenkast. Ja, ja maar poppen... dan is het smiddags, volgens mij. Ja, de poppenkast ja, wat wordt kijk, iedere eerste woensdag ja. van de maand... Ja. ...ook in het museum ja. gehouden. Maar we zitten nu in de zomerperiode... Uh, en daarvoor in de plaats uh, hebben ze aangehaakt bij Zandvoort uh, Culinair. Ja. En volgende maand wordt er tijdens het open podium... Dat is dan de laatste zaterdag van de maand. Ja. Uh, van drie tot vier. Dan uh, wordt er ook poppenkastvoorstelling uh, okay. gegeven. Hoe is het eigenlijk met het open podium? Want uh, wij hoorden, wij hoorden uh, een aantal uitzendingen geleden... Er is weinig enthousiasme onder, onder de Zandvoortse kunstenaars. Nou, dat valt op dit, Toen dit moment. Toen is ook een oproep gedaan: van, van jongens, ja. doe nou eens wat als je Zandvoorts kunstenaar bent. Of, of muzici. Ja. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Ja? Uh, we hebben vorige maand uh, het uh, Koperensemble gehad. Ja. Dat was uh, erg gezellig. Uh, ook best wel uh, wat publiek. Mm -hmm. We hebben voor uh, volgende maand dan het Poppentheater. Daarna komt uh, Vrouwtje van Tetterode met een uh, gedichtenbundel. Een collega. En, ja. En be nog uh, begeleiding door haar broer op gitaar. Uh, um, ja, we hebben gewoon nog wel het een en ander uh, voor het komend jaar. Dus er is uh, nog genoeg animo, ook uit het Zandvoortse, om, uh, om op het podium te staan. Het open podium. Um, ja, maar iedereen mag zich gewoon natuurlijk uh, aanmelden. Wel, ja, uiteraard. <laughs> ja. We willen het gewoon heel levendig houden. En het mooiste is natuurlijk wanneer um, artiesten, kunstenaars, uh, poëten uh, uitstand voor het, uh, uh, ja, hun werk je, te voren brengen. Ja, merk je... Um aan het enthousiasme van mensen die als publiek komen... dat ze het leuk vinden er zand voor te staan. En krijg je daardoor ook meer publiek in het museum? Zeker, ja. ja? ja. Het is uh, ja, eigen, uh, spelen voor je eigen mensen, je eigen publiek. Uh, um, het geeft gewoon toch een warmer gevoel. En uh, mensen komen uh, er eerder op af dan ja? dat er iemand uit, uit Haarlem of Amsterdam is. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de programmering van dat open podium? Is het een, tijd, een lange tijd van tevoren of doen jullie op korte termijn artiesten of mensen uitnodigen? Nou, in het begin was het inderdaad op korte termijn. Maar we proberen nu een paar maanden van tevoren een planning ja. te maken. Ja, je zegt die Zandpoorters hebben we nou voor een aantal plekken hebben die ingevuld. En de andere plekken vul je met andere mensen in. Muzici. Oh. Uh, Verhalenvertellers. Verhalenvertellers, uh, ja. ja. Oké. Okay. Eh. Alle krantenartikelen gaan Ja, jazzmuzikanten, uh, uh, beginnende uh, muzikanten. die, uh, ja. Uh, um, um, ze krijgen gratis publiciteit. PR, in de krant, in de radio. Uh, er wordt voor een drankje gezorgd uh, in de pauze. Mm. Dus ja, het kost je niets. Nee. Je, je wordt er niet voor vergoed, maar. Het is natuurlijk uh, toch... Uh... Oh, ja, het, is, het, is, het is toch leuk om, uh, om, om voor Zandvoorters te spelen dan. Als jij dan toch uh, artiest bent, is het hartstikke gezellig. Ja, het... Uh... Lijkt mij. Het is eigenlijk een klein feestje wat je ja, ja, ja, ja. in het centrum van Zandvoort uh, mag houden. Ja, uh, ik ben een beetje nieuwsgierig naar die programmering. Uh, jullie doen dat met een paar mensen binnen het museum. Ja, samen met uh, Noortje Olimuller. Ja. Noortje zit hier ook. Noortje ja. komt de, hier regelmatig langs. Ja. Noortje is de initi initiatiefneemster. Ja. Uh, het is natuurlijk ook een manier om gewoon wat meer mensen naar het museum te halen. Uh, ja, ja uh, ook... Mensen die daar gewoonlijk niet komen. Uh, jongeren, ouderen. Uh. Ja. De voorstellingen zijn binnen het museum, in het gebouw zelf, niet ervoor of op het plein of wat dan ook? Uh, ja. Dat kan. In de dat zomer zouden we ja, gewoon het plein de deuren open kunnen gooien en mm -hmm. activiteit op het plein ja. kunnen houden. Maar een bezoeker van, laten we zeggen, een concert loopt ook door het museum heen meteen. Ja, we hebben de laatste keer hebben we het uh, gewoon in de nederzaal gehouden. Maar ja. ook dat uh, koningshek uh, staat, ja. van de koningsboom. Ja, ja uh, je staat dan midden in het museum en de akoestiek ja. is best uh, wel goed. Ja. Heel leuk. Ja. Ja. Nee, maar omdat je zegt we willen ook het museumbezoek uh, bevorderen en bekendheid geven. Dat betekent dus dat mensen die naar zo'n concert komen ook meteen automatisch het museum bezoeken. Ja. Oké, okay. nou prima. Ja, ja nou, uh, nu hebben we het programma een beetje doorgenomen. Dus vanmiddag en morgen zijn er uh, uh, Zijn er voorstellingen? Poppenkasten. Ja. Nog even om... Uh, het staat in het krantje van Sandvoorts Culinaire. Om vijf Vorm, ja. uur en om negen uur. En morgen is het om vier uur en om zes uur. Ja, en, en dat de... kost uh, één scharrekop voor de, de kinderen. Ja. Ah, ouders kunnen jullie gewoon. En je ge, uh, één met de scharrekoppen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, heb nou, je ja. Ja, ik heb nog een heel pak, dus uh, ik kan ja, nog alle kanten op. Vorig jaar. ja. Nee, nee, nee. Dat is, uh, die, die zijn niet meer geldig, want de schaddenkoppen zijn vernieuwd. Oh ja. ja. ja. Nou, ik wil uh, nog even vermelden dat ja. Maaike uh, Kappel, uh, Claudia Borstel en Wendy Jacobs uh, de poppenkast uh, verzorgen. Van Recreade. En Recreade vindt ook weer de plaats. Uh, nou ja, als je die drie bij elkaar hebt, heb je al poppenkast. Dus. Ja. <laughs> ja. Nou, Recreade begint midden juli ongeveer, hè? Ja, met, met schoolvakantie, ja. hè? Ja, ja, ja, 14 juli tot ja. 26 juli. Uh, kinderen kunnen zich daar natuurlijk voor aanmelden bij uh, wwwrecreade zandvoortnl Ja, nou, we zullen ongetwijfeld in de komende weken Maaike nog Ik denk, een denk keer dat Maaike hier heen. nog wel een keer komt vertellen wat er allemaal uh, gaat gebeuren in Noord en in het dorp en uh, tegenwoordig ook in Centerparks. Dus uh, de drie locaties. Ja. ja. Anna, um, wij weten denk ik voorlopig even genoeg voor het uh, museum Open Podium. Uh, het programma van het Open Podium, is dat bij jullie te bezichtigen Hangt dat daar? Uh, het programma dat staat op de website okay. van het Zandvoorts Museum. Noem even de, uh, de naam van de website. Uh, dat is uh, museum.sandvoort.nl uh, okay. uh, En ja. onder de museumpodium kun je het uh, programma zien wat verwacht wordt en wat geweest voor de eerst, is. Voor de eerstkomende maanden? Voor de eerstkomende maanden en degene die uh, uh, ze kunsten wil vertonen of uh, wil uh, optreden. Die, uh... Over kunsten vertonen ga jij zelf nog wat voorlezen binnenkort? Uh, op... Uit je eigen werk? Nee, op dit moment. Nee, ik uh, ben een beetje in rustig. Houd even, uh, <laughs> ja, even Oké, okay, nou we zijn benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren en uh, we komen ook langs. Ja. Dankjewel. Graag okay. gedaan. Oké. Okay. We zitten vol met verhalen nu hebben we weer Elvis Presley met een heel dramatisch verhaal. In de ghetto.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 Well, don't you understand The child needs an alien He'll grow to be an angry young man someday I'll Take a look at you and me Are we too glad to see Do we simply turn our heads And let the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 desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far as mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun, his hand, the ghetto. And as her young man On a cold and gray Chicago morning, another little rainy child is born. In the ghetto. And his mama cries. Ja, voor alle Presley-fans in de ghetto. Was jij een Presley-fan? Nee, nee, nee. nee, ik vind hem wel, uh, wel aardig, maar ik was meer van de Stones. En het verbaast me ook dat er deze keer geen Rolling Stones ja. zijn. Dus wel even een kleine klacht indienen erover. Dat, uh... <laughs> ja, maar, maar wacht even. Uh, Presley was ruim voor de Stones. Dat begrijp ik. En ik kwam daarna. En ik ben een beetje ouder dan jij, dus vandaag. Maar dat kan je zien. <laughs> dat is, is een inkopper natuurlijk. Dank je wel, Ben. <laughs> Zo, die hebben we weer gehad. De, de stekeligheden van vandaag zijn weer uh, uitgedeeld. En we gaan uh, praten. Uh, met Annette. Welkom. Dank je. Um, We hebben net in het voorsprek al even uh, uh, gehoord dat we het alle twee niet snappen. <laughs> wat er nou aan de hand is. Uh, lotgenotengroep voor mantelzorgers. Uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Mantelzorg is, uh, is natuurlijk een, een, een wijd en zuid bekend begrip in nou, heel Nederland. Vertel het nog maar even. Ja, ik want... denk dat, ik, dat dat heel goed is om dat ja. nog uh, even een beetje te vertellen wat ja? het is. Want wat blijkt is toch dat een heleboel mensen mantelzorger zijn... en zelf niet weten dat ze een mantelzorger zijn. Uh, een mantelzorger, dat zijn eigenlijk mensen die langdurig en onbetaald... voor een ja, chronische zieke, een gehandicapte of een hulpbehoevende partner... een ouder, een kind, een andere familie of een vriend zorgen. Dus je moet het eigenlijk voorstellen dat ja de buurvrouw die je helpt of je partner die ziek wordt waar je veel zorgen aan geeft. Het is eigenlijk al heel dichtbij. Alleen is het iets wat je, waar je in rolt en wat je uh, uiteindelijk steeds meer tijd gaat vergen. En op een gegeven moment wordt het meer zorgen dan partner zijn. Mm -hmm. ja, dus maar, dat uh, is de mantelzorg. Het, het hoeft dus niet familie te zijn. Het kunnen ook vrijwilligers zijn? Uh, niet vrijwilligers, want over het algemeen kiest een vrijwilliger ervoor om vrijwilliger te worden. Dat, dat is een waar. keuze. Ja, en een mantelzorger die groeit er langzaam in vanuit een, uh, ja, een liefdevolle relatie, of in ieder geval een relatie die ja, je met elkaar hebt, boven. waardoor je dat graag wil doen voor een ander. Okay. Maar, dus dat is wel een verschil, inderdaad. Ja, ja. Ja. Goede, ja. Wat je zegt, uh, je rolt daarin, en je zegt ook, uh, ik ga het toch even uitleggen, zijn er zoveel mensen die niet weten dat ze mantelzorgers zijn dan? Ik heb net begrepen dat Zandvoort 16.000 inwoners heeft. Ja, 16.000 plus. Ja. En we hebben geregistreerd 200 mantelzorgers hier in Zandvoort. Terwijl als je zeg maar, de landelijke cijfers bekijkt... dan is 1 op de 4 volwassenen zou een mantelzorger moeten zijn. Dus dan missen we een we mis, aantal mantelzorgers. Dan missen we er nog 3800 38, ongeveer. In, de, in, in ieder geval in de mensen die geregistreerd zijn en waarvan wij het weten. Waarvan ook de gemeente Zandvoort het... Is, dat, is het handig om dat te registreren? Voor degene die mantelzorger is? Ja, ik denk wel. Want uh, met elkaar breng je dan in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn... Ja. Kan de gemeente uh, daar ook zeg maar, uh, op inspelen. Mm -hmm. En wij, uh, ik ben dan van Tenden, mantelzorgondersteuner. En, en mantelzorgbeleid uh, zeg maar, op uitzetten. En wat je uh, dan doet, of wat je ook kan doen, is ook de mensen die geregistreerd staan informeren over de laatste ontwikkelingen. Dus we hebben ook een, een nieuwsbrief waardoor we de mantelzorgers ook bij kunnen. Euh, ja, het beleid. Uh, blij, zeg maar alles kunnen vertellen over mantelzorgen. Ja, als je beleid wil maken is het natuurlijk een heel groot verschil of je het voor 400 man doet of voor 3000. Ja. Toch? Ja. Dus daar zou je als, als, als beleidsmaker heel, heel anders op in gaan spelen. Wellicht. Nou, kijk men gaat er natuurlijk wel vanuit dat het al meer zijn dan dat geregistreerd zijn. Sowieso. Nou, ja, als jullie maar, landelijk getallen de, hebben dan, de, dan, dan, dan, dan, dan, dan. dan ga je ja. natuurlijk al van meer uit. Ja. Toch? Ja. ja. Ja, ja, en dat, en dat zo... weet natuurlijk hier ook de gemeente. Maar waar het om gaat is denk ik wel dat je juist de mantels. Want op zich, het ja, beleid is heel belangrijk, maar waar, waar, waar, waar wij eigenlijk voor zijn als stemming zijn, is juist die mantelzorgen te ondersteunen. Dus de meneer of de mevrouw die al uren en ja 24 uur, bij huis, zeg maar, per dag, zeven dagen lang zorgt voor iemand. En het op een gegeven moment gewoon te veel gaat worden. Je kunt het op een gegeven moment niet meer aan. Ja, en kom. die wil je ondersteunen. En daar wil je bekend bij. Ja, Zeg maar bekendheid aan geven. En vandaar dus ook dat er lotgenotengroepen zijn. Um, om ja. uh, juist deze mantelzorgers zeg maar, daarin te ondersteunen. En uh, de, ja, de lotgenotengroep houdt in zeg maar, dat, wij, dat je uh, met andere mantelzorgers. Dus die zorgen voor een ander. Dus met andere mantelzorgers bij elkaar komt. Eén uh, keer in de zes weken. Om van gedachten te wisselen. Is dat al uh, bestaat dit al of is het de eerste keer dat het gaat gebeuren? Want ik kan me voorstellen ja. dat uh, ook Zandvoort stekkie pluspunt. Uh, er lopen er zoveel rond die alles een keer met elkaar praten. Ja, um, natuurlijk wordt er wel één op één wat uitgewisseld, maar de lotgenotengroep voor de mantelzorgers bestaat zeg maar nog niet in Zandvoort. Mm -hmm. Um, wel in Haarlem in uh, zeg maar heemsteden die gemeentes. Maar het blijkt dat mensen die in Zandvoort wonen... toch niet zo snel uh, naar Haarlem nee. of op heemsteden komen. Dus zeker als je al mantelzorger bent, heb je weinig tijd. Nee, dan moet je en bij, is dat uh, gewoon te ver. De, ja. Dus ik ben heel blij dat we nu toch uh, uh, vanuit een informatiebijeenkomst... een groep hebben uh, kunnen gaan starten... in samenwerking met ook Zandvoort en Nathalie... Uh, Lindeboom. Lindeboom, dankjewel. Um, en dat we, uh, zeg maar, uh, dus de mantelzorgers uh, daarin, in zo'n groep, kun je zowel informatie uitwisselen, maar ook, zeg maar, ja, elkaar in ieder geval uh, een hart onder de riem steken. Je kunt met elkaar ja, lachen, huilen. Oplossen van bepaalde problemen. Precies. Maar de, wij, ja. Ja. Ingangen vinden bij andere organisaties voor hulp. Ja. Merk je uh, in Haalem en Heemzee dat daar behoefte voor is, aan is? Jazeker. Ja, zeker. Dus gaat het dan, om, gaat het dan om, om, om, om een persoonlijk gesprek of gaat het om het inwinnen van informatie? Nee, de lotgenootgroepen gaan vooral uitwisselen van ervaringen met elkaar. Mm -hmm. En dat doe je dan, en dat is het mooie van de mantelzorger, eh, lotgenootgroep. Dat je dat namelijk doet met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Die precies ja. weten eigenlijk, ja. met een half, hè, waar je het over hebt, met een half woord eh, genoeg hebben. Uh, daarnaast doet Tandem, mantelzorgondersteuning. Uh, geven we inderdaad uh, zeg maar individuele begeleiding aan mensen die daar uh, behoefte aan hebben. Uh, zetten we vrijwilligers in om mantelzorgers te ondersteunen. Dus er kan een, een vrijwilliger komen waardoor de mantelzorger even weg uh, kan gaan... Uh, we zijn heel druk bezig uh, met uh, mensen in te zetten vrijwilligers die juist die netwerk het netwerk rondom uh, mantelzorgers en zieken zeg maar, kunnen uitbreiden want ja, er wordt alleen maar bezuinigd eigenlijk ja. uh, de komende uh, jaren ja. en uh, er komt steeds meer ja. Ja, er komt steeds meer op het bordje van de mantelzorg. en hoe gaan we die ondersteunen Ja, ja toen ik het, de informatie erover las uh, uh, viel me op Tendem, waarvanuit werken jullie? Zijn jullie vanuit de overheid? Zijn jullie een, een stichting? Ja. Wie is Tandem? Tandem, wij um, uh, worden, zeg maar. Je hebt, zeg maar, een landelijke organisatie. Dat is Metso voor de ja. mantelzorgenondersteuning. Ja. En Tandem werkte in het gebied van zuid kennemerland oh, okay. En wij worden, zeg maar, vanuit de gemeentegelden betaald. Ja. En we hebben expertise daarin om juist mantelzorg ondersteuning te bieden. Maar Op verschillende een initiatief versen. vanuit de overheid? Welke overheid dan? Nee, dan? het initiatief is eigenlijk gekomen uit een persoon die zelf oh. mantelzorger uh, was. En dat ooit zeg maar, langzaam heeft opgezet, daar aandacht ja, aan ja. heeft gegeven en uiteindelijk dus daarin ja. ook de, dan uh, En nu de met overheidssteun? Opereren. Ja, oh, oké. Okay. Nee, dus is duidelijk waar jullie dus plek De is. verschillende gemeentes betalen, zeg maar, dus okay. uh, uh, ja, mee aan, aan de mantelzorgondersteuning, aan ons, aan hmm. uh, tenen. Ik, ik was een beetje terug in de tijd aan het denken toen jullie aan het praten waren. Uh, vroeger was het eigenlijk heel normaal dat je uh, voor ja. je ouders en voor je vrienden en zo, en zo aan het zorgen was. En ja. buren. Ja, uh, dat is een beetje verwaterd. En nu trekken we dat weer boven tafel. Maar ik, ik, ik kan me uh, voorstellen dat voor een heleboel mensen het gewoon dood en dood normaal is dat je dat doet. Klopt. En daarom kun je ze ook niet allemaal bereiken. Nee. Hè? Zou je ze ook niet bereiken. Wat je wel merkt is dat uh, tegenwoordig... Um, uh, de, ...de mantelzorgers zelf ook werken. Hè? Bijna alle, het grotendeel van de vrouwen werkt op dit ja, ja. moment. Uh, kinderen hebben. Het, het zijn toch vaak juist de, de, de leeftijdscategorie van werkende, zorgende... ...met een familie zijnde, hebbende uh, uh, mensen ook mantelzorger ja, ja. zijn. Um, dus het werd vroeger ook inderdaad wel automatisch... ...of werd, was het gewoon dat je nou, deed. Maar het, vers het verschil met vroeger is een, was... Dat uh, uh, In het traditioneel gezin uh, ging de man werken en de vrouw blijft thuis. En die, die had dus wel de tijd om voor opa, oma en noem maar op te zorgen. Nu uh, is het een hele carrière gericht. En dat zegt u zelf ook al. Uh, de, de, de vrouw en de man die werken, die hebben ook nog kindjes. En die leven smorgens bij school af en dan rijden we door. Waar blijft de tijd om te, om, om te mantelzorgen dan nog? Dat, dat lijkt me heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk en daarom zie je ook dus dat toch, uh, uh, om even over cijfers te hebben. We hmm. hebben 3,5 miljoen uh, uh, mensen in Nederland die mantelzorger zijn. En dat zijn dan volwassenen van 18 jaar en ouder. Ja. En daarvan zijn er toch echt wel 450.000 mantelzorgers gewoon overbelast. Gewoon door nou, het werken, door het zorgen voor de kinderen. Precies. En nog voor moeder of vader zorgen over belast. Ja. Dus daarom is dat ook wel een gemeenschappelijk probleem. En is het belangrijk om dat ook ja, zeg maar, en, duidelijk te maken. Dus schrijven. oplossingen daarvoor uitwisselen. Maar... Uitwisselen en er uh, ook voor ze te zijn. Al, al is het zeg maar, uh, door een lotgenotengroep ja. of door een netwerk toch ja. te versterken, te kijken met elkaar, wat kun je doen en hoe kun je ook wel in je eigen kracht toch blijven. Gezien. Uh... De bezuinigingen die er uh, fors aan zijn te komen... Hè. als je de, de, de krant openslaat of je kijkt een keer naar het nieuws... dan hoor je altijd, we moeten weer bezuinigen. En uh, deze week ook weer. En dan valt ook weer de, de zorg. Dit valt in, in mijn optiek ook een beetje... want omdat we het niet meer konden betalen als overheid... leunen we heel sterk op de mantelzorg. Ja. Uh, we gaan dus nog meer op die mantelzorg leunen. Ja, we gaan absoluut, ja. Dat levert nog meer overbelaste mantelzorgers op... Ja. En dat gaat voor jullie nog een probleem opleveren. Nou ja, een probleem, ook wel weer kansen, juist om te kijken ja. van hoeveel mensen zijn er... en waar kun je ze toch nog in ondersteunen. We werken bijvoorbeeld, we hebben vrijwilligers zoals ik al vertelde... maar we hebben ook vrijwilligers die echt getraind zijn op netwerkondersteuning... om te kijken van nou, wat voor netwerk is er zeg maar toch nog... bij degene die zorg nodig eh, krijgt op dit moment. En dan blijkt toch dat er vaak ook wel weer nog opties zijn. Dat je kijkt, als je kijkt van nou, wat is nou ja, iemands eh, interesse... of of uh, wat, wat, wat, wat is de kracht van iemand... en je kijkt naar een netwerk... en je gaat een beetje buiten de banen kijken, zeg maar... dat je ook op die wijze nog wel mantelzorgondersteuning kan vinden. Ja, en dat juist dat netwerk ook wat meer kan inzetten. Dus het wordt zeker moeilijker. Dus er, worden, er komen nog meer mantelzorgers waar we beroep mm -hmm. op doen. En tegelijkertijd denk ik dat er ook wel weer mogelijkheden zijn. Ja, ja, de, de mogelijkheid van jullie, uh, als, als zeg maar helikopterviewhebbende... Mm -hmm. Um, degene die mantelzorgt, die kijkt vaak heel direct naar degene die die uh, ondersteunt. En die, ja. die heeft eigenlijk helemaal geen eens tijd om een netwerk op te bouwen of te kijken. Nee, nee, en jullie precies. kijken dus gewoon, uh, nou, waarom zou je die niet eens vragen om een uurtje te gaan zitten? Ja. En dan, precies, dat bespreek je dan samen. Maar je kan ook net even dat, dat duwtje geven om toch die stap te maken ja. om naar de buurman te gaan. Of de straten uit te ja. nodigen om te kijken van, kunnen jullie mee helpen? Ja, jullie hebben het al een beetje opgelost, want straks krijg je een bijeenkomst. Ja, klopt. En ja, die mantelzorgers moeten even vervanging hebben om naar die bijeenkomst te kunnen gaan. Ja. Daar hebben jullie al voor gezorgd, dat daar mogelijkheden zijn om even vervanging te krijgen. Klopt, ja, want voor de, nou ja, voor de lotgenotengroep hè, ja, ja. bijeenkomst van uh, dinsdag uh, 6 augustus is het mogelijk dat als uh, mantelzorgers willen komen en er uh, moet inderdaad toch ja, vervanging thuis zijn ja, eh, voor de mantelzorgers, dan kunnen zij uh, bij Pluspunt terecht om een uh, vrijwilliger die beschikbaar is dan uh, in te roepen, zeg uurtjes, uh, ja. maar. paar uurtjes. Ja. Heb je zoveel vrijwilligers? Uh, Pluspunt heeft heel veel vrijwilligers hier in Zandvoort, waar dan absoluut gebruik van kan. Omdat uh, ik zelf al uh, ja. aankomt met, ik heb, er zijn er 400. Stel dat er 200 zeggen van nou ik wil wel eens even bij die lotgenoten kijken, dan heb je toch een probleempje. Ja, nee dan heb je wel een nou, maar nou, het, loopt het zou nog mooi zijn als het nog, uh, nee. Het loopt nog niet stormen. Nee, nee we hebben um, um, nee, we, we, een... We, we, we, willen de mensen dat? Uh, uh, dan merk je dat in in, uh, in Heemskerk dat mensen dat willen. Ja, ja, ja, nee, absoluut. Ik denk dat het gaat om de bekendheid en, het, uh, uh, en de, de, de aandacht eraan geven. Want als je erover praat, dan zegt iedereen... Ja, ik, ik zou best wel graag even met anderen over willen praten. En juist niet met mijn kinderen of niet nee. met de directe omgeving. Want die wil ik daar niet mee lastigvallen. En ik praat juist graag met mensen die precies weten wat het is. En dan niet alleen maar dus de, de zware dingen te bespreken of de moeilijke dingen. Maar juist ook af en toe te lachen en dingen uit te wisselen. En te kijken van, nou, hoe hou je... Wat zijn de leuke ja. dingen nog in het leven? Um, lotgenoten. Ja. Waar kunnen de lotgenoten zich uh, melden? Ze kunnen zich melden. En dat kan ook nog de komende twee uur tot na de, uh, uh, deze uitzending. Ja. Bij mij. Uh, mijn naam is Annette Hilversom, En mijn telefoonnummer uh, is uh, 06-5279-0949. Of ze kunnen zich melden via uh, even kijken e-mail info en Het staat ook inderdaad dus in, het, uh, in het courant van, uh, van Zandvoort, hè, deze gegevens. En als je er helemaal niet uitkomt, dan ga je gewoon naar uh, ook Zandvoort en dan uh, zit daar deze wel een daar, Zandvoort. Ja, daar staat ja. de informatie inderdaad op of op, op de website van Tandem, mm -hmm. www.tandemmantelzorg.nl. Dan... Uh... Wens ik jullie heel veel uh, plezier, ga ik zeggen, ja. bij uh, lotgenoten. Ja. En uh, ik ben benieuwd hoeveel er uh, dan uh, komen, nou. want uh, het blijkt dus dat wij heel veel hebben, maar niet geregistreerd zijn. Niet bekend zijn inderdaad, okay. klopt ja, inderdaad. Nog even en, in, voor ja. alle goede begrip, je hebt natuurlijk ook... Mantelzorg is in gradaties. Je hebt, je hebt uh, mensen die uh, 24-7 ermee bezig zijn. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nou ik kook een potje mee voor de buurman. Precies. Uh, en dat, dat is, dat ook, en dan, dan ja. dat dan is ook mantelzorg. Dat ja. ja, is ook mantelzorg. Alleen het neemt niet je hele dag in. Uh, nee, nee. Kijk en, en uh, daarom, dat klopt inderdaad, er zijn verschillende ja, ja. gradaties dat zijn heel en dat is ook juist het hele mooie daarvan. En ik denk dat het uh, goed is om te weten dat je het bent ja. en dan is het aan jezelf of je zegt van nou ik wil daar inderdaad nog meer informatie over hebben en ik kan daar ondersteuning uh, bij uh, gebruiken of niet. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het in kaart gebracht wordt ja. van hoeveel mensen zijn ja, er. Goed, Annette, heel erg bedankt voor je toelichting. Het graag gedaan. Is, het is een stuk duidelijker geworden. Ja. Bedankt. bedankt voor je, dan je komst. Ik kom graag een terugkoppeling okay. even. Ja. Dankjewel. Wij uh, zijn aan het einde van het programma van, van het eerste deel gekomen, Ben. Het ja. uh, loopt tegen tien, hè? Uh, Elf, bedoel ik. Nee, maar niet kwalijk. Ik loop een beetje voor. Uh, wij gaan er maar uit met uh, een muziekje. Sweet Lord met George Harrison. Oké. Okay. Oh,